Internationaal werd gehoopt dat er stappen zouden worden gezet richting een staakt het vuren. Maar nu komt naar buiten dat de Russische eisen mijlenver af liggen van waar Oekraïne genoegen mee wil nemen. De brand bij een hennepvezelverwerker in Oude Pekelaar is na vijf dagen eindelijk geblust. De brand in het bedrijf brak maandagavond uit en hield de gemeente vervolgens dagenlang in zijn greep. Zo veroorzaakte de brand veel rook en stankoverlast. Vanaf komende maandag kijken de gemeente Pekela en het getroffen bedrijf hoe het terrein veilig kan worden opgeruimd. Volgens de gemeente is er asbesthoudend materiaal gevonden. Dan voetbal, de vrouwen van FC Twente zijn voor de tiende keer landskampioen geworden. De ploeg van Joran Pot wist met een 3-2-zege op AZ PSV voor te blijven. De vrouwen van PSV wonnen ook met 3-2 van Feyenoord. En daardoor eindigde PSV en Twente met evenveel punten, maar won Twente het kampioenschap met vijf doelpunten voorsprong.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. Zodra ik s morgens wakker word, wil ik direct in bad. Maar pak eerst uit nieuwsgierigheid de krant vast van de mat. Geniet het van het warme schuim, zo lekker net uit bed. Lees ik het ochtendblad op mijn gemak van aardig zet. Maar ik werd een beetje nijdig toen ik naar de koppen keek. De zoveelste ontsnapping uit de baai is deze week. Ik moest er nog aan denken toen ik in mijn ochtendjas eens eventjes ging zien of er nog post gekomen was. Er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 Decipier doet zijn verhaal. Waardoor het pijnlijk duidelijk wordt: dat mijn oom ook iets gedaan heeft aan het nijpend cel tekort. En...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 Ja, he, dat was een Willekort hier. En uh, ja, de groetjes uit uh, Rio van uh, ja, Ome, Jan, Ome Jan. Ik zou zeggen allemaal een hele goede middag. Hier is hij wel ondergetekende, Fred Heij. En dat allemaal bij ZFM Artiesten. Oh, nee, nee, dat, dat staat Zfm Artiesten.nl. kun je natuurlijk uh, verzoekjes aanvragen. En uh, ja, we gaan een uh, plaatje draaien van uh, Andreasus. En uh, ja, jij denkt maar dat je alles mag van mij. Laat je mij alleen, ik heb dan niemand om me heen. Ik rook mijn laatste sigaret, dan ga ik alleen naar de weg. Mijn gedachten doen zo'n pijn. Waar zou jij vanavond zijn? Al twee uur in de nacht En ik diep op je wacht Jij denkt maar dat je alles mag van mij Ik zit hier een en jij bent vrij Maar ben ik toch stom dat ik maar wacht Ja wacht doe je steeds Van mij. Maar dat is na nou vannacht Voorgoed voorbij Een leugen heeft geword Van de vrouw Wat ben jij voor een vrouw Die kijkt doelloos naar behang Ik Wacht op je voetstap in de gang de klok begeleidt mijn stil verdriet Wat ik voel, begrijp je niet Heb ik soms iets fout gedaan Kunnen wij zo verder gaan Het is dus net of jij mij iets verwijt Ik ben zo in onzekerheid Ben ik toch stom, dat ik maar wacht. Ja, wachten doe ik steeds de hele nacht. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Maar dat is, is nacht vanaf van voor oh. God voorbij. Een leugen heeft gewoon aan de vrouw. Wat ben jij voor een vrouw? Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Ik zie hier een koning en jij bent. I'm <laughs> dan Wagner en als ik het anders zou doen en we gaan eventjes naar Italië naar Lina Madoloni en eh, Andamento Lento Lento, lento. En dat helemaal vanuit Italië hier aan de tolweg hierna in Zandvoort. En dat uh, entertainen voor u tot de klokjes van 7 uur. En uh, ja, we hebben een nieuwe release. Ja. En dat is uh, Marco Talsma. En uh, we raken het langzaam kwijt. Entertainer voor u 106.9. DHB plus 9A. En natuurlijk wereldwijd, op het internet. Ik denk nog wel eens terug aan hoe het ooit begon. De toekomst was mooier, nee nog niets verloren. En dus nog van ons. langzaam kwijt Want als je mij niks zegt En mij niet hoort Ik laat het nog even Maar ik kan zo niet door Als ik zie hoe je kijkt Me steeds weer ontwijkt Je draait er maar omheen Want als je mij niks zegt En mij niet hoort Ik wil echt geen ander Maar ik krijg geen alles doen voor de vrouw van toen Ik verlang naar je terug Dus ik wil ervoor gaan Ja nog een keertje voluit Maar dan moet jij ook willen Opnieuw weer beginnen Dus neem een besluit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 Ja, prachtig nummer. Nieuwe release. Michael Talsma. En uh, we raken het langzaam kwijt hier bij CFM Entertainment for You. En dat allemaal tot de klokje van 7 uur. We gaan verder met mijn douche, Jurgen Geers. Je bent mijn douche, mijn douche. en dat allemaal door Jurgen Geers en ja... We gaan dan ook weer een nieuwe release draaien en we hebben heel wat nieuws natuurlijk en dit is natuurlijk Chris Bauer. En hij heeft het over La La La Londen en zometeen natuurlijk ook nog een mooie nieuwe release van Jeroen Widderburg. Maar dat zo... Ik de trein rond half tien. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar. Oh, oh, oh, oh. ik spreek de taal niet en er staat niks op mijn pas. Oh, oh, oh, oh, maar maakt niet uit, vandaag is alles eerste klas. Van la la la la Londen naar papa papa pa, Rijn. Als wij daar toch naartoe gaan, hoe lekker zou dat zijn? Genieten van het weekend, dus pak met mij de trein. Van lalalala Londen naar papa papa parijs Er is maar één persoon met wie ik zou willen gaan. Naar het einde van de wereld als het moet. Nog geen hotel geboekt, het weer is niet echt ideaal. Maar als ik samen ben met jou, komt alles goed. Ik spreek de taal niet en er staat niets op mijn pas oh, oh, oh, oh, maar maakt niet uit, vandaag is alles eerste klas Van la la la la Londen naar pa pa pa pa Rijn Als wij daar toch naartoe gaan, hoe lekker zou dat zijn Genieten van het weekend Champagne ontwijd tijd, wij, we kunnen Alles kiezen Dit avontuur is echt Nog lang niet voorbij Van la la la la London naar pa pa pa Parijs. Als wij daar toch naartoe gaan Hoe lekker zou dat zijn Genieten van het weekend Dus pak met mij de trein Van la la la la London Na pa pa pa, pa Van la la la, la London Na pa pa pa, pa zo en dat was hier dan la la la la Londen en uh, Parijs. en uh, ja hey hey um, ja zoals ik al zei Jeroen Willeburg heeft een uh, ja nieuwe single uit een nieuwe release dus en uh, ja die gaan we nu uh, Goed uh, beluisteren, want het uh, is goed verkeerd. Come on! De, de, de... De aller, alle alle hits. Allerbeste hits. Yeah. En die hoor je hier gewoon allemaal. Allemaal. allemaal. Entertainment for you. For you. For you. Wat is er gebeurd? Waarom doen wij toch geen moeite meer? We laten het maar en leven nu langs elkaar heen. En als we samen zijn, zijn we alleen. Je weet dat ik nog van je hou. En ik weet het ook van jou. We zeggen het nog elke dag. Maar ik wil het graag weer voelen en ook gauw. We volgden onze dromen, maar wisten niet waarheen. Hoe kon het zo ver komen? Staan wij straks weer alleen? Ik weet gewoon niet meer het hoe en het waarom. Ik weet gewoon niet meer en keek nooit achterom. Maar ergens onderweg zijn we blijven staan. Is er echt iets goed verkeerd gegaan? Ik weet ook wel dat na een lange tijd er iets verslijt, zo ook bij ons. Maar waar het om gaat, is wat er dan nog staat. Gaan we nog voor goud, of maar voor brons. We volgden onze dromen, maar wisten niet waarheen. Hoe kon het zo ver komen, staan wij straks weer alleen. Is het echt iets goed? Van deze mooie ballad De man van de Nederlandse pop Jeroen Weerenburg En goed verkeerd Wij gaan uh, Naar een ander plaatje En dat is van Mick Herren Dus we blijven eventjes in Amsterdam En uh, ja, hij we het over in Amsterdam ZFM Zandvoort Radio 106.9 FM Waar kun je nog huilen? In Amsterdam Hij is nog te horen, de storen. In Amsterdam Waar geveltjes blijven en boten nog drijven In Amsterdam Je hoort er en honden die aanklen. En tulpen uit Lissen in Amsterdam. Er zijn altijd scherven, toch wil ik er sterven. In Amsterdam duizenden taxis en honderden acties. In Amsterdam. Amsterdam. Voor het zier en de gein moet je niet mogen zijn. Zo ja, dat was Jan in Amsterdam ik en uh, ja, wij gaan uh, nog een plaatje draaien en dat doen we met Erik van Hoof en uh, dans maar mee met mij. Wow. Wow. Ik keer op mijn telefoon. Zoals iedereen, heel gewoon. En toen ik jou zag, met een filmpje op TikTok. wauw, Het trok meteen, mijn aandacht. Want dit, had ik niet verwacht. Je De er sprong erbij Hoofd omhoog, handjes in de zij Het maakt niet maar mee met mij, Erik van Hoofd en wij gaan door naar Roy Hofman. En uh, ja, hij was onlangs nog uh, ja, hier in de studio aanwezig natuurlijk. En uh, ja, hij had een nieuwe single en ja, hoe zit het nou? Ja. Nou, ik weet nog steeds niet hoe het zit. We gaan zo meteen eventjes uh, lekker bellen. En met wie? Ja, dat vertel ik je zo. I Wil je het zo gaat eten! Zo ja, dat was je dan, Roy Hofman. en hoe zit het nou? Ik hoop dat hij het weet dat u ja hoe het nu zit. Ja, ja. Hey, um, twee weken geleden ja, spraken we hem natuurlijk in de uitzending uh, bij Entertainer for You. En uh, ja, we hebben het dan uh, over Danny Christian. En ik beloof... Hier hier hoor je ze allemaal. Allemaal. Er is waarvoor je je radio even een stukje harder zet. Entertainment for You. Entertainment for You.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 Ik ben Danny Christian en ik beloof zijn nieuwe single. En um, ja, we gaan nog een plaatje draaien en dan gaan we bellen met Nick Brinkelhuis. En uh, ja, hij heeft een uh, nieuwe single natuurlijk. En uh, daar gaan we het zo eventjes uh, over hebben. Minister Smilde en duizend kussen. Dag van dag, zodat we pijn kunnen genieten. Ik laat de afval staan, we doen het rustig aan, hoeven voor niemand op te schieten. Ja, en dat was het dan. Melissa Smilde en uh, ja, ze had het over duizend kussen. En aan de telefoon hebben wij uh, de man van uh, Jamie, <laughs> Nick. <laughs> Goedemiddag. Goedemiddag. De hey. man van Jamie. Ja, ja, ja, ja mooi hè. Hey, uh, ja, dat is jouw nieuwe single natuurlijk. Ja, klopt. Ja, hoe, is, uh, hoe is die ontstaan? Uh, hoe, hoe kom je in hemelsnaam weer op een, uh, een single uh, die uh, ja, eigenlijk de naam Jamie draagt? Nou ja, eigenlijk is het uh, is dit keer de cover. Hè. Dat is voor mij de eerste keer dat ik een liedje heb gecoverd. Hij is uh, 15 jaar geleden al uitgebracht in het, uh, in het Nederlands. Officieel ja. is die van, uh, ja, van Billy Ocean. Uh, uit Amerika natuurlijk. Ja, en ja. Nou, daar is 15 jaar terug al een uh, leuke Nederlandse tekst uh, op gemaakt. En die hebben we eigenlijk gewoon weer gebruikt. Met, uh, ja, met toestemming van de van de ja, van de artiest die hem toen uit heeft gebracht. Ja, ja, ja. En uh, nou ja, zodoende, dat wij, ik vond het altijd gewoon een geweldig mooi liedje. En ik had echt zoiets van, uh, hè, daar ga ik ook een keer wat mee doen. En uh, nou, we kregen de toestemming en uh, ze hebben het ook maar gelijk met beide handen aangepakt. Ja, ja want Billy Ocean is nu al, uh, ja, hij heeft toch uh, behoorlijk uh, grijze dreadlocks. Ja, is, inderdaad, uh... dat denk ik ook <laughs> wel, <ja. laughs> Nou, maar goed, uh, uh, ja, jij hebt hem uh, gewoon lekker in een nieuw jasje gestoken in het, uh, in het Nederlands natuurlijk. Klopt. En uh, ja, ho hoezo, uh, hoe is het idee ontstaan? Want eh, uh, ja, ja, zat je gewoon op het kleine kamertje en dacht je van nou, uh, ik, ik moet nou, iets gaan doen. 15 uh, jaar terug, heeft, toen uh, heeft dus Ronnie van Bemmel hem uitgebracht in het Nederlands. En op uh, moment zat ik, uh, zat ik in dezelfde studio als hem. En hij nam dat liedje op. Dus toen okay. dacht ik zei dus zoiets van, ja, dat is wel een heel mooi liedje. En toen maakte ik al de grap van, en oh, over een tijdje, dan breng ik hem denk ik ook maar uit. Nou, en dat tijdje, dat is 15 jaar later. geworden. Zo ja. En uh, zolang is hij eigenlijk bij mij uh, ja, ook op de plank gelegen. Ik dacht, dan ga ik nog een keer iets meer doen. En dat uh, ja, vond ik nu de tijd nou, was, dus, was wel rijd Dus nu, nu 15 jaar later, uh, ja, uh, is hij daar alsnog? Precies, precies. Zo is het eigenlijk een beetje gegaan. Ja, hey, want uh, zit je in de auto of... Uh... Nee, ik uh, sta, uh, sta bij, uh, bij een optreden. Ik moet uh, over het moet ik op. Dus okay. uh, daar is het een klein beetje is in zo'n paktegrond. Ah, oh, oké. Okay. Nee, ik dacht dat je nog in de auto zat. Dus vandaar. Ik denk, nou ja, misschien onderweg even bij een benzinepomp. Uh... Nee, we staan, uh, we staan op het moment bij een voetbalkant En daar uh, gaan we straks eens uh, proberen het dak eraf te spelen. Oké. Okay. <laughs> nou, dat gaat jou vast wel lukken, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Het uh, uh, is een gezellige kantine waar ik zo heb gezien, dus dat moet goed komen. Jawel, jawel. Hey, uh, leg er al wat, uh, wat nieuws op de plank uh, waar je al stiekem mee bezig bent eigenlijk? Ja, we zijn wel weer een beetje aan het oriënteren en voor het najaar wat we wel gaan doen. Uh, want we wel heel graag weer een single uit gaan brengen. En dat, uh, ja, dat is nog even. Ja, de nog even in de kinderschoenen, dus uh, we zijn wel aan het rondkijken, maar nog niks concreets. nee, wat, wordt het een uh, tempootje of. Uh... Ja, ik denk het wel. Hè. Ook omdat het single is, dan is dat toch altijd wel uh, ja, het meest voor de hand liggen eigenlijk. En wat ook het beste bij mijn sjarenpas natuurlijk. Ja, want uh, gaat, het, uh, gaat het een zomer nummer, uh, zomerrit worden of uh, uh, wordt het een najaar? Nou ja, ik hoop, uh, ik hoop stiekem dat Jamie de zomerrit wordt natuurlijk. En dan ja. gaan we in het najaar gaan we weer uh, ja, gaan we toch wat nieuws doen. Oké, okay, dus ik ga, uh, ik ga gewoon te hard van stapel. Nog wel. We <lacht> <lacht> wachten. Ja, Jamie. Ja, want die doet het natuurlijk hartstikke goed. En nog beter dan ik verwacht had En uh, ja, dat we, ja, we gaan geen doel, hè, weet, uh, dat we toch even afwachten wat die doe. Wie weet, dat wordt dan nog een klein zomerietje ermee. Hé, ja, maar, hey, maar waar, waar kunnen mensen jou volgen? Uh, ja, op alle social media kanalen eigenlijk, en Via mijn uh, website www.nickbrinkhuis.nl Ja, en dan is het uh, Nick met uh, CK, hè? Ja, en die CK, klopt. Ja, want uh, ja, misschien dat ze er ook wel al komen als, als ze gewoon met elkaar doen, maar... Ik, ik, ja, ik... dat gebeurt ook nog wel eens. Ja, inderdaad. je weet het niet. <laughs> ik bedoel... <laughs> hey en uh, YouTube, uh, heb je daar een kanaal? Ja, we hebben daar een hele mooie clip gemaakt. Uh, ja? bij, uh, bij, uh, ja, bij de single Jamie Heel goed gelukt, dat zeg ik zelf. Ja. En uh, ja, misschien als ze mensen hem opzoeken dat ze het wel even leuk vinden... om een berichtje onder te zetten of een duimpje omhoog te doen. Ja, dus dat, dus dat, dat is... Uh... Te ja, dat is in ieder geval mogelijk. <laughs> nou, super, ja. Ja? Hé, hey, um, nou ja, ik zou zeggen: uh, als jij me aankondigt, dan uh, gaan wij uh, Jamie inzetten. Super, gaan we doen. Mijn naam is Nick Brinkhuis en je komt met mijn nieuwe single, Jamie. hey Nick, ik zou zeggen: Veel plezier vanavond en uh, succes. Super, en tot de volgende. Hé, je. Voor de tijd, hè. Hey, hoi ho. Hoi ho. Ik de straat, het is laat, ik ben kwaad, klopt het balen, balen. Je bent nu bij die andere vent, die je nauwelijks kent, en geen idee wat ik voel. Ik heb het verpest, eigen schuld, ik weet het best, wat een falen, wat een falen. Ik zou me voor mijn kop moeten slaan, dit kan ik niet aan, ik heb je zomaar aan. Don't Stom, Ik ben kwaad, klopt ze malen. Ik heb gewoon geen moeite gedaan. Jij bent verder gegaan en geen idee wat ik voel. Ik heb me verknald en opeens zei jij: haalt die, die signalen. Ik heb ze niet gezien of gehoord. De grond is geboord. Ik heb je zomaar laten lopen, Jamie. Het leven is niet zonder jou. Dat was hier dan de nieuwe release van uh, Nick Brinkhuis. En uh, hij had het over Jamie. En uh, wij gaan uh, verder met Katharina Hulters. En uh, zij hebben het over Laat Me. Ja. Blijf er lekker bij. Uh, tot 7 uur Entertainer View. Lekkerste muziek hiero. Mijn naam is Philip Heij. Ik zou zeggen een hele goede middag. Een en al gezelligheid hier uh, bij uh, View. Vanaf de tolweg Tina in Zandvoort. Dit was Katharina uh, Hulters en uh, laat me. En we gaan alweer langzaam naar de klokken van uh, 6 uur toe. Dus uh, we gaan zo naar het nieuws. En ik dacht, laat ik er een eindje uit de oude doos trekken. Het is geworden Koos Alberts en zonder van de tijd. Hier. hier hoor je ze allemaal. Allemaal. De iets waarvoor je je radio even een stukje harder zet. Entertainment for you. Entertainment for you. Plaatjes, ah. willen er geen gaatjes. Leuke plaatjes wel. Leuke plaatjes wel. En mm, die hoor je hier. Entertainment for you. <lacht> Van uren, ik sta wachten tot je eindelijk nog iets kwam. Het vloekleed wij die en de lopen in de gang. Minuten met een uur, van nu tot de dag, je bent Want tijd zo maar zo Dagen die verstrijken, ik moet zeggen, het bevalt. Dat ik zo lang gewachten en verhuren heb geknald. Ik geniet weer van het leven en wat ik nooit meer had gedacht. Ik hoor van mijn vrienden, dat jij nog altijd op me wacht. Al jij was zonder van de tijd. Alleen maar de zonde van mijn tijd, hoe kon ik al zo dom zijn? We zijn zo terug na het Alleen nieuws. Alleen maar de zonde van mijn tijd, ik was jullie ver kwijt.